Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort Zomerhits. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag. Je zegt altijd, goed idee doen we niets, maar ik vind dit wel een goed idee. Goed idee. Gewoon lekker naar het te toe gaan. Helemaal goed. Lekker naar stans. Jod, Rijdera en vamos a la playa. Voor Zandvoort en de regio. En dat was de eerste plaat in het tweede uur alweer. Ja, in het tweede uur hebben we natuurlijk nog vele berichtjes. Waaronder de activiteiten dit weekend op ons eigen circuitpark. Uh, de evenementenagenda, circus, de filmagenda. Uh, nou, we zijn natuurlijk al lang bezig om een beetje de mensen in de salsa stemming te, te brengen. Want vanavond vanaf 6 uur barst dat los in het centrum van het dorp. Uh, verder natuurlijk gaan we even, hebben we straks onze uh, enige echte ZFM tourflits. Tourflits. Oh, ik ben benieuwd. En half uur gaan we bellen met... Uh, William. William. Hij is van uh, Swing Station en volgende week zaterdag een uh, feest uh, in uh, Ries. Oké. Okay. Dan gaat een knopje. Uh, uh, ja, ik zijn weer terug. Al oh, mogen ja, Plak een beetje. Oké, okay, maar dat is volgende week zaterdag. Volgende week ja. zaterdag uh, Rob. Het salsa festival. Ja, heel, heel zenuwachtig. Oké, okay, volgende week zaterdag. Half vier gaan we er even over bellen. Ja, Dan doen we. natuurlijk meer informatie over. Uh, de kwalificatie is nog steeds bezig in Duitsland En dan heb ik het over de Formule 1 Vertel. Dankzij een geweldige schuiver in de, derde, in de derde kwalificatie van Luigi Is de zaak enigszins vertraagd Maar inmiddels nadert zich dat de ontplooiing uh, We kijken even naar de Europese Tour Die zijn momenteel in het noorden van Europa aangelangd Want daar doen de Nederlanders het ook erg goed En natuurlijk veel muziek En ik ga even kijken naar Bellepres Ga jij kijken naar Bellepres? Ja. Oké, okay, nou. okay. kom staan, veel plezier We Africa. Shakira! Ja, ja. De waka waka. Die hebben we de afgelopen weken vaak gedraaid hè? Zo, ja, want, uh, waar was die ook weer voor? Ja, er was <laughs> een van de WK aan de gang geloof een WK. ik. Dan. Maar goed... Mooie tweede plek trouwens. Uh, luisteraars, zoals ik u beloofd heb... Uh, zou, heb, ik bij u, heb ik voor u nu de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1... vanaf uh, het Duitse Hockenheim. Vertel. Uh, allereerst toen men om uh, twee uur begon met de kwalificatie... is die kwalificatie enigszins vertraagd... door een, uh, een spectaculaire crash van uh, Luigi. Waardoor een en ander wat later uh, het programma wat uit is gelopen. Maar de derde kwalificatie, en daar gaat het natuurlijk om... en die is altijd zinderend spannend... tot aan de laatste seconde zelfs... Want lange tijd zag het er naar nou uit dat Alonso de, de pole position zou nemen voor onze grote vriend Vettel en Webber. Die meestal op de eerste rij staan. Maar Alonso zorgde, zorgde voor langere tijd dat hij de snelste ronde had gereden. Maar ja, natuurlijk, het vanijn zit hem in de staart. En ja hoor, nog geen, nog geen ja, seconde voor het strijken van de vlag was uh, Sebastian Vettel twee duizendste van een seconde sneller dan Alonso. Dus... Wederom Vettel op pol En Webber? En Webber, nou ja, eerst Alonso zit daar nog tussen. Die staat natuurlijk op twee. Het is wel mooi dat er eindelijk weer een Ferrari op de eerste rij staat. Dan krijgen we even op drie, even kijken, uh, Massa. Als ik het goed heb. Ja, Massa, dat is ook mooi. Die is ook een poosje. Niet uh, in de eerste twee rijen terechtgekomen. En jou ja, hoor, op de vierde plaats staat de heer Webber. Oké, okay, de... je hoort het aan het begin van het programma. Ja, ja. Ik had een uh, kleine weddenschap met Maurice. Ja, de gambler, hè. I'm a gambler, yeah. ja. Oh ja, daarom. Ja. <laughs> daarom. Um, um, vertel. Vertel. Ik had, nee, ik had vertel. Oh, jij hebt verteld. Vet vertel. jij, Weber Ja. Dat is toch goed gegaan? Ja. Heb ik gewonnen? Oké. Okay. Wat heb ik gewonnen? Een uh, sloggy, Een sloggie. <lacht> Helemaal goed. Pas jou wel, toch? En daarnaast, luisteraars, daarnaast, naast de Formule 1... is dit weekend ook een heel mooi programma op het circuit. Dus ik zou zeggen, als u dit weekend op vakantie bent... en u hebt geen zin om, morgen wordt er iets minder mooi weer en u wilt niet naar het strand... kunt u naar het circuit, want daar zijn vandaag en morgen... de Radical Speed Weekend. In dit weekend staat namelijk het circuitpark Zandvoort... geheel in het teken van het sportieve Britse racemerk Radical. Twee dagen lang zie je de verschillende modellen van de Britse sportscarfabrikant de Duinpiste aan de Noordzeekust. Het is voor de eerste maal dat het gratis toegankelijk, ja met de nadruk op gratis toegankelijk, georganiseerd wordt op het circuitpark Zandvoort. En ik kijk dan even naar het tijdschema. En uh, even kijken, het is nu kwart over drie. Dus uh, even kijken, kwart over drie. Nou, dan krijgen ze nog een, uh, een, een, een kwalificatiesessie. Om kwart voor vier is er nog een gridwalk, zodat u de auto's van dichtbij kunt uh, bekijken. En om tien over vier start de eerste race. Morgenochtend vanaf negen uur bent u wederom werk. welkom op het circuitpark Zandvoort bij de Radical Speed Races. Want om negen uur is de warm-up en dan krijg je diverse uh, kwalificatiesessies. En met op het hoogtepunt natuurlijk om drie uur morgen de grote race... Dus ik zou zeggen, morgen geen mooi weer. Als u niet naar het strand wil, ga gelijk naar het circuit. Gratis toegankelijk. Schitterend racegeweld. Oké, okay, dat is uh, morgen ook in uh, Zandvoort. Gewoon een uh, in Zandvoort krijg je dan toch? Ja, natuurlijk, vanavond salsa, morgen Het circuit, morgen stroom, salsa vanavond. Nou, wat wil je toch nou weer? En Enrique Iglesias op de Zandvoortse radio. Hier is bijlamas Nothing is forbidden anyone. Don't let the world in outside. Don't let a Zomerse klank hoor je hier bij C.F.M. Zalvoorts. Dat was José Feliciano. En Panta Cantar. En dan denk je dat het in Spanjaard is, maar dat is het dus niet, hè? Nee. nee Waar komt hij vandaan? Ergens uit Zuid-Amerika. Oh. Maar wel een lekkere plaat. Laat ik laat. Ja, keurig. Het blijft een lekkere zomerhit. En Spaans gezongen natuurlijk, hè. www.zomerse50.nl trouwens. Daar kan je stemmen. En uh, breng je stemmen uit op uh, een van je favoriete Zomerse platen. En hij komt in de lijst. Ja, onze enige eigen Zomerse top 50, hè? Ja. En wanneer wordt hij uitgezonden? Ongeveer? Uh, bo, bo, bo, bo, bo, ongeveer. 18 augustus, Zoiets. dacht ik. Uit mijn hoofd. Zoiets. Maar tussen elf en drie uur. Ga stem via de website en uh, maak uw keuze kenbaar. Vorig jaar was uh, Jan, Jan Smit met die... Uh, met die uh... Ja, met uh, Dameroen. Ja, heel goed. Gommier Dat hij op één kwam. Ik heb een nou. tuintje in mijn hart. Ik heb een tuintje. En wellicht dat dit jaar weer tijd is voor een andere zomerhit. Breng hem uit op www.zomersen50.nl Helemaal goed. Uh, uh, ja, ja oh. Hebben we nog nieuws? Ik heb een leuk darts, darts berichtje. Darts. Ja. Barney. Ja, onze Barney. Want uh, uh, Raymond van Barneveld is wellicht op weg om voor het eerst in zijn al een kwart eeuw durende darts carrière het World Matchplay darts toernooi te winnen. Uh, veel meer mensen gaan er steeds meer in geloven. Want zo vloeiend als het in zijn vorige optredens ging. Waarin hij, waarin hij met name in de openingsronde opzienbaarde. Door in zijn partij tegen Dennis Ovens een zogenaamde negendarter te gooien. En, oven, en deze Ovens uit aansluitend op een 10-1 nederlaag tracteren, Ging het in een Hollands onderontje tegen Ko P. Ja, Ko, onze enige echte Ko. Onze metro voormalige tramconducteur. Uh, dat, dat, dat liep niet lekker, want lange tijd was het verschil zo dun als een vloeitje op zijn kant. En pas in leg 25 kon de Hagen een beslissend gat slaan om weg te lopen naar een 14-11 voorsprong. Na zit van de matchticks uh, uh, uiteindelijk bij een stand van 16-12 moest hij de, de, de, de zegen overlaten aan hem. Van Barneveld... Uh, zal nu in de halve finale uitkomen... tegen het als tweede geplaatste... Uh, James Wade. Dus hij zit in de halve finale. Nou, een mooie prestatie toch? Ja. Uh, Dacht ik ook. Maar ja, meestal als ik uh, dan ga kijken of ik ga er wat van vertellen... dan uh, houdt het weer op. Nee, nee, nee, nee. Jawel. Dit keer niet. Maar wie weet... Uh, zo dadelijk gaan we met uh, William contact opnemen. Hij is van uh, Swing Station en volgende week zaterdag een uh, groot feest op strand bij Ries. En jij kan erbij aanwezig zijn trouwens, want we geven twee kaarten weg. Nee, dat doen we niet alleen vandaag, dat doen we ook morgen en doen we, uh, volgende week zaterdag nog een keer. Oké. Okay. Dus zes kaarten gaan eruit bij CFM. Oké, okay, nou. En jij kan ze winnen. Hou de radio in de gaten, dan hoor je straks uh, na het interview uiteraard hoe je de kaarten kan bemachtigen. Eerst hebben we een lekkere mix voor je. Hier is de Disco Mix. volgens mij sluit deze muziek wel een beetje aan op het volgende onderwerp wat we hebben. Ik denk, ik, weet niet, ik denk het niet eens, ik weet het zeker. Ik weet het bijna wel zeker. Aan de telefoon hebben we William. Goedemiddag William. Goedemiddag, hi. Hey, welkom op de radio William bij CFM. Dankjewel. We hebben je vorige week zondag ook trouwens kunnen horen in een ander CFM programma, Inspiratie ja. Radio. Ja, precies, van de Riesen bijtrekken was het zondag, hè? Ja, ja, ja. ja. Dat is leuk. <laughs> dus, nou ja, we bellen je vandaag op vanwege een feest wat er volgende week zaterdag gaat plaatsvinden in Ries. Klopt, klopt. Ries aan zee, boven front, het vaste strandpavillon. Uh, ja, ja Swingstation gaat dat organiseren. Vertel even in het kort, wat is Swingstation? Nou, Swingstation is een bruisendansfeest, uh, zal ik maar zeggen, voor de, de oudere jongeren, dus uh, 25 plus. En uh, ja, volgende week hebben we een strandfeest bij Ries en Zee uh, met twee uh, danszaal, tenminste twee areas, eentje voor gauw oude hits, een uh, DJ, die een leuke muziek draait van de jaren 70 en 80. En op de andere zaal, of, of, of buiten locatie, hebben wij uh, meer de Now, dus meer de house dance en uh, trends, ook uh, de oude jongeren die daarvan houdt. En, uh, nou, het was uh, afgelopen keer een groot succes. 450 man uh, over de vloer. Zo. En dus we hopen dat we nu ook weer een beetje die kant op te gaan. Mm -hmm. Zeker als het mooi weer wordt, hè. Ja, Swingstation is toch uh, van origine van het uh, station uh, van Haarlem? Daar de feesten? Ja. Klopt, we zijn er al uh, een jaar weg. En, uh, nou, we zijn uh, nog live in de kicking uh, op andere locaties. We hebben afgelopen jaar hebben we leuk, uh, lekker uh, gedanst bij het Meterhuis. Dan hadden we alleen in de zeg maar, tacht, ja, muziek van de jaren 80 tot 90 nu. En uh, ja, nu uh, dus deze, strandfeest, deze zomer strandfeesten bij Ries en Zee, hebben we twee, dans, uh, twee danszalen. Ja. En, maar het uh, stationale is helemaal closed, finito uh, afgelopen. Dat is helemaal over, maar daar is het wel begonnen. Ja. En het was leuk, toch? Ja, het was leuk en het bijzonder want het was natuurlijk tussen de sporen. Op het station van Haarlem. En uh, ja, binnenkort uh, zal bekend worden gemaakt dat daar een restaurant uh, gaat openen. Oké, okay, maar jij gaat gewoon lekker door met uh, de feesten van de Swing Station. En volgende ja. week zaterdag dus voor de oudere jongeren. Uh, ja. Op het strand ja. bij Ries. Ja, ja. dus en die mensen kunnen vooraf uh, al kop eten. We hebben een barbecue buffet uh, voor 17,50 euro. Dus alsjeblieft even bestellen bij Ries wel bekend. Uh, en uh, nou ja, dus om, vanaf 6 uur, half 7, kunnen de mensen wel komen. We gaan tot twee uur door. En waar kan dat tegenwoordig nog uh, op strand uh, verzand worden? Dat wou dus, ik zeggen, ja. ja. Tot twee uur door, normaal gesproken, is het uh, 12 uur uh, finito. Ja, maar we hebben niet last van de buren, dus uh, we kunnen het gewoon leuk en gezellig houden. En uh, ja, dus, uh, nee, dat gaat wel lukken. Ja, je zegt het is voor de oudere jongeren. Maar wat is er nog meer zo speciaal aan de feesten van Swingstation? Ik denk dat het gewoon de gezelligheid is. Uh, leuk, uh, mensen komen gewoon ongedwongen lekker dansen. Uh, eigenlijk gewoon, uh, ja, we hebben helemaal geen noodgenarigheid. En dan uh, zie je natuurlijk wel heel, zie je, lees je natuurlijk wel van uh, in het dorp dorpgezant uh, van bij de schone discotheek. Of op zo'n aan Zee, waar de jeugd uitgaat. Ja, die moeten zichzelf bewijzen en uh, ik weet niet, die moeten zuipen. Echt alsof het een, uh, een lust is of als het een leven ervan afhangt. En dan heb je altijd nadigheid. En ja, bij ons, uh, zeg maar, uh, de vijfde die we gewoon lekker uitgaan. Dat, dat, dat klinkt misschien heel, heel gek, of zo, maar Ko Schouten van Ries... Ja, die, die had het nog niet zo erg meegemaakt met, uh, met ons natuurlijk. Dus die eerste die keer, uh, 26 juni. Daarna zei hij van ja... Het is toch wel heel bijzonder, hè? zonder allemaal, ook dat hele personeel daar. Wat daar bediende, was echt een zeer te ges spreken over wat de sfeer die er dan is bij Sheen Station. Dus dat moet je gewoon een keer meemaken. Gewoon erheen gaan volgende week zaterdag en het meebeleven. Ja, precies, lekker dansen. Gewoon uh, een beach, casual beach, weet je wel. Dus is lekker gezakt, vrijheidskleding om lekker te dansen. Uh, biertje, zorg voor je, voor je reis terug met een auto dat iemand de bob is. Nou, dan heb je de, de avond van je leven. Ja, komen er met name stelletjes of zijn het de, de vrijgezellen die bij de, de feesten aanwezig zijn? Nou, het is gewoon uh, zoals het is met uitgaan. Uh, ja, het, het grote deel, uh, de meeste toegang gaan de vrijgezellen uit. Dat is gewoon altijd. Uh, maar, het is, maar bij ons zijn zowel singles als stellen. We zijn niet een exclusieve single vanavond, dat willen we ook helemaal niet zijn. Dus... Jezelf de kost moeten geven. Ongeveer 40% is, is ook. Heeft een vriend mee of een vriendin daar. Eh, of thuis, weet je wel. Of eh, partner eh, man, vrouw. Ja, dus uh, ja, het is van alles wat. Uh, heel veel leeftijden van, van, van 25 tot uh, 65, zou ik zeggen. Oké, okay, nou iedereen uh, is uh, van harte welkom dus bij Ries volgende week zaterdag. Ja. En uh, CFM gaat kaarten weggeven. Leuk zeg? Ja, ja leuk. Ja, lekker. Ja, nou ja, dus dat, uh, dat mensen die nu luisteren. En denken van, hé, hey, dat wil ik wel eens keer proberen. Uh, bel naar de studio, dat nummer weet jij. Dat weten we wel. En dat gaan we straks uh, nog wel een aantal keren melden. 0235730393. Ja. ja. Dat is het nummer. En uh, ja, zo dadelijk gaan we vertellen hoe de luisteraars de kaarten kunnen gaan winnen. Want uiteraard, ja, het kost wel een beetje om binnen te komen, neem ik aan. Nou het is een tientje in de voorverkoop. Uh, je kan via swingstation.nl uh website kan je het kaart uh, aanschaffen, of bij Primera, uh, ook bij de Rabobank in de Grote Houtstraat, uh, de winkel van de Rabobank. En, uh, ja, maar je, uh, dus, dus een tientje naar voorverkoop en 12 euro aan de deur. Oké, okay, nou dat valt mee. Voor een ja. heel avondfeest tot aan twee uur, dus uh, ja. ja. En de DJ, ja, gewoon bent. twee verschillende DJ's, hè? dus een beetje jaren tachtig en de jaren negentig uh, hits. Nou, er is één zaal als Mo weer zit er buiten, maar dan hebben we Gauw Hour Hits. Dus de disco Dance Classics. Uh, type John Travolta of ABBA of uh, Paradise by the Best Spotlight. Oh, kan... kijk eens aan. <laughs> Met andere, onder uh, de zaal draaien we Groove Graaf, Chesto of Fateless. Ja, jij kent allemaal niet die nummers, maar gewoon het meer het uh, dance en het upbeat, tempo, het house. Uh, en ja, dat is wel leuk met, uh, ja, sommigen hadden van beide stijlen. Sommigen hadden van de oude oude muziek. Uh, en die zie je dan daaruit voornamelijk. Maar uh, je ziet gewoon, ja, uh, gewoon dat mensen ook toch ook gewoon he lekker heen en weer lopen. En uh, ja, het is een zeer zeer bijzonder, dus het is goed bevallen afgelopen keer. Nou, helemaal goed, William, heel veel succes met de voorbereiding. En heel veel plezier volgende week natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, en als mensen nog uh, informatie willen via swingstation.nl... Dus dat type een Sphinx Station, Dan kom je bij Swingstation en dan kunnen ze wat informatie krijgen over de strandfeest. En anders, uh, ja, kun dus je maar bellen. Op de website staat het nummer ook. Oké, okay. okay. helemaal goed. Dankjewel ja? voor de toelichting en tot een andere keer. Oké, okay, bedankt. Dankjewel, William. Hoi. hoi. hoi.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 Sommersklank zijn goed vertegenwoordigd vandaag, Albert-Jan. Ja, en dat is natuurlijk ook al mooi terug te vinden in evenementen. en Gebaseerd op evenementen die ja, er, er zijn. Zojuist laten we William Appelman aan de telefoon. Hij is van Swingstation. Station. En ja, niet alleen het feest van Swing Station is er volgende week zaterdag natuurlijk. Ja, maar, maar heel maar... veel andere feesten ook, Albert-Jan. Zullen we vandaag beginnen? Het zal u niet zijn ontgaan dat vanavond vanaf 6 uur tot 12 uur... het Salsa Festival staat te gebeuren in het centrum van... Zandvoort En op diverse podia. Dus wie van salsa houdt vanavond gezellig uh, naar het centrum toe. En heerlijk luisteren naar salsa muziek. Ook reeds vermeld. Vandaag en morgen op het circuitpark. Zandvoort de, Zandvoort, de Radical Masters. En we gaan straks na vier of tussen vier en half vijf. Live overschakelen naar onze razende reporter. Jaap, Jaap Koper. Jaap Koper. Want die uh, is uh, live getuige van de eerste race van de Radical Masters. Gaat u nou van morgenmiddag uh, het uh, dorp uh, in... want het schijnt iets minder mooi weer te zijn... dan uh, zult u tussen half twee en vier uur getuige kunnen zijn... in een muziekpaviljoen van Duo Latino op het Raadhuisplein. Half twee tot vier uur. En ja, natuurlijk, uh, dat vast even. We hadden het al met William Appelman erover. Volgende week zaterdag, Swing Station... strandfeest voor 25PLUS bij Ries aan Zee. En dat begint om negen uur. En voorafgaande daaraan kan je deelnemen aan een barbecue... voor informatie en... Waar moet men dan zijn? www.swingstation.nl Oké. Okay. Dus ja, en we geven een paar kaarten weg. Ja, hoe ga je dat doen? We uh... hebben er maar liefst drie om weg te geven. Normaal gesproken okay. betaal je 10 euro in de voorverkoop voor een kaart. Ja. 12 euro aan de deur. En wij geven ze nu helemaal gratis weg. En wat moeten de luisteraars daar dan voor doen? Even bellen naar de studio. Oké, okay, en. Uh, Wil jij samen de telefoon hebben? Ga, gaan, gaan we ze dan loten? Want dan gaan natuurlijk veel meer mensen bellen dan drie. Ja, de eerste die belt, uh, die telt. Oké, okay, dus op volgorde van binnenkomst. Per, per beller één kaart te winnen. Oké, okay, dan, dan, dan ga ik bij de telefoon zitten. 57 31969. Nog een keer? 5731969. Krijg je Albert Jan aan de telefoon. Ook leuk, toch? Oké. Okay. Okay. En dan wil je meteen een kaart. Dus... Op volgorde van binnenkomst. Ja, voor Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, laat ze maar komen dan. 57 5731969. 57-31969. I never asked if would walk 360 Oh, I see it's clear, baby, that you are on Someone's building, and they're brand new in it. When I do anything for my sweet 16, oh, I do. Een beetje tegenover Jan, maar twee bellers. Ja, ja, ja. Maar het betekent wel dat we nog een kaart hebben. Hè? Dus, ja, we, hebben we hebben nog een kaart. Dus uh, gewoon, bellen. Gewoon bellen naar de studio. Op 023 57 Voor het Swing Station Strandfestival 25 Plus bij Ries aan Zee op 31 juli. Dat is volgende week zaterdag. 10 euro in de voorverkoop, normaal gesproken. En je kan hem gratis krijgen van ons. 0235731969 Nou wij zijn er zo dadelijk weer. Graag tot zo. Parecido no poderá más Y me pintaba la mano y la cara de azul